Barbra Streisand. Tijd van het jaar met CFN. Christmas through your eyes I see the rain You see the rainbow Hiding in the clouds Never afraid To let your love show Won't you show me how? Wanna learn how to believe again? Find the hidden in me. Is weer winter. Brrr. En ook dit jaar is de Winterse 50 er weer. Go there, go there. De hitlijst met de allergrootste winterrit van alle tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Winter. Ga nu naar winterse 50nl Breng je stem uit, maak kans op een reis naar Tsjechië. En luister rond kerstmis naar de Winterse 50. Ice.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 That's what Single girls do Don't think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 her lips, I could kiss them all day if she'd let me, her laugh, her laugh, she hates but I think it's so sexy, she's so beautiful, and I tell her every 'Cause you're amazing GFM wenst je fijne dagen fijne.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 En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dichter Hart met het NOS Journal. Voor het eerst heeft Wikileaks een memo uitgelekt over Nederland. Daarin wordt een gesprek beschreven. dat minister Verhagen vorig jaar had met zijn Amerikaanse collega Clinton. Verhagen zei toen onder meer dat hij ervan uitging dat Nederlandse troepen in Afghanistan zouden blijven. Tot nu toe kwam Nederland maar met een paar zinnetjes voor in Wikileaks-memo's. In Londen zijn prins Charles en Camilla met hun auto midden in de studentenrellen beland. Protesterende studenten bekogelden de Rolls Royce met verfbommen en sloegen een ruit in. De prinselijk paar bleef ongedeerd. De hele avond waren er rellen omdat studenten protesteerden tegen de verhoging van het collegegeld. Bij botsing met de politie raakten 43 betogers en 12 agenten gewond. Er is weinig hoop dat de don't ask, don't tell regel voor homo's in het Amerikaanse leger wordt afgeschaft. De Republikeinen in de Senaat willen eerst het akkoord over belastingverlagingen behandelen. Dan is er nauwelijks tijd meer voor de nieuwe Defensiewet, omdat volgende maand de nieuwe Senaat wordt geïnstalleerd. Daarin zitten meer Republikeinen en die stemmen waarschijnlijk tegen het voorstel voor openlijke homoseksualiteit in het leger. Bewoners van een flat in Amsterdamse wijk meer mogen voorlopig de verwarming niet aanzetten. Vijf mensen liepen een koolmonoxidevergiftiging op toen de afvoergassen van het verwarmingssysteem in een woning terechtkwamen. Dat kwam doordat in acht appartementen de afvoerbuizen verkeerd zijn aangelegd. De woningcorporatie moet de situatie eerst herstellen voordat de verwarming weer aan kan. Bij een botsing met drie auto's zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de N201 bij Loosdrecht toen de voorste auto van drie plotseling remde. Eén persoon was op slag dood, de tweede overleed later in het ziekenhuis. Twee andere inzittenden raakten gewond. Het weer nog in het zuiden, nog het regen, verder opkladingen. Maar vanmiddag weer bewolkt en regen, vooral in het noorden. Middagtemperatuur 3 graden in het oosten en een graad of 6 aan de kust. Morgen bewolkt met af en toe motregen. Het wordt 6 tot 8 graden. De dagen daarna keert de vorst weer terug. Dat was het NOS Journaal.